En visje, en dan de sidonia, en dan natuurlijk lambit. En je rom. Kinderpintjes, we gaan op dit op, op, op, uren, en en het het salen. Opa en samen weer op. Weet je wat er nu weer gebeurd is? Moet je luisteren. Lambiek ziet in een tweedehands winkel een prachtige cowboyhoed liggen. Hij erop af. De winkelier weet hoe hij zijn klanten moet aanpakken. Hij zet Lambiek de hoed op het hoofd en hij zegt... Meneer Lambiek, dit is nog de echte originele hoed van Buffalo Bill. Oh, ja. Lambiek koopt hem natuurlijk. Buffalo Bill, zeg. De beroemde jager uit het Wilde Westen. Hij houdt de hoed meteen op. Terwijl hij de winkel uitloopt, komt Crimson juist binnen. Nog helemaal buiten adem van het Hollen. De hoed. De hoed van Buffalo Bill. Heeft die meneer net gekocht. Wat dat nog aan toe? En als Crimson dat zegt, dan is er iets goed mis. Hij rent lambiek achterna. Die gaat het huis van tante Sidonia binnen. Dat kan Crimson niet doen. Hij verschuilt zich achter een struik... ...en wacht op een kans om de hoed te pikken. Als Lambiek met de hoed van Buffalo Bill op het hoofd de keuken binnenstapt... ...dan denkt hij, nou zullen ze toch wel onder de indruk zijn? Maar wat doet zuske? Oh! Ja, wat, wat, wat valt hier nou oh. weer te lachen, jongeman? Oh, wat heb jij nou op je hoofd? De hoed van Buffalo Bill. En dat bij je gewone pak. Oh. Ophouden, Suske. Je lacht grote mensen niet uit. Kom, Lambiek. Zet die hoed van Buffalo Bips maar af en help mijn handje. Lampiek neemt braaf zijn hoed af. En kijk nou eens, er vallen twee papiertjes uit. Er is een brief en een landkaartje. Nee, maar dat is vreemd. Wat staat erop? Wat staat er erop? Dit zijn aantekeningen van Buffalo zelf, Notities die hij gemaakt heeft om iets niet te vergeten. Notities maak je altijd om iets niet te vergeten. Hey hey hey Vang jij me maar weer op mijn woorden. Jij hebt geen respect voor historische documenten. En daarom begrijp je ook niet dat zoiets mij aangrijpt. Zitten jullie toch niet te kisten? Vertel liever wat erop staat. 7 juli 1875, op zwerftocht door de grote canyons. Wat zijn dat, canyons? Nou, dat weet je toch, dat zijn voor die grote nee. dingen die, Dat uh... zijn grillige kloven die door de Colorado-rivier en de rotsgrond uitgesleten zijn. Ja, nou dat zei ik. Ja, lees nou maar verder. Stuit op houden, locomotief. Oh. Het staat er. Oh. Maak kaart van de ligging. Ga hulp halen om locomotief aan het rijden te krijgen. En dan staat er hier nog een tweede aantekening. 2 augustus... ...heb plek niet kunnen terugvinden. Hé, wat jammer. Oh. Maar kijk die kaart nou eens. Ja, ja, dat is een leuk kaartje. Crimson zit ineengedoken onder het raam. Hij durft niet naar binnen te kijken, maar hij hoort ze wel praten. Ja, maar, maar om nou te zeggen, nou weet ik waar ik die locomotief moet vinden? Nee. Nou heeft hem zelf ook niet terug kunnen vinden, anders had hij toch nooit dat kaartje bewaard? Lambiek, je zou me helpen. Uh, ja, natuurlijk zou ik helpen. Oh, oh helpen, ja. ja je, je, je bedoelt helpen. <middels> Zo gezellig als samen de was doen. Je kunt er de naar zingen. Je praat over allerlei dingen. Waarvoor je anders de tijd niet vindt. Dus heus, ik zeg het je weer, mijn kind. Er is toch niets zo gezellig als samen de was doen. Als samen de afwas doen. Sidonia, een locomotief van puur hout, dat is toch niet gewoon? Juist daarom. Vraag professor Barbas... Of er in 1875 wel een gouden locomotief heeft bestaan? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, idee, idee. Geef mij mijn hoed eens aan. Heb jij je hoed nodig om te telefoneren? Bij dit gesprek heb ik dat wel nodig, ja. Het dingt om grote gaten. Het, ga, het gaat om grote dingen. Lambiek belt dus professor Barabas op. Die heeft namelijk een teletijdmachine waarmee hij in de tijd terug kan kijken. En jawel hoor, de professor gaat onmiddellijk aan het schakelen. Even de machine inschakelen om in de tijd terug te kijken. Amerika, de Westen, 1875, locomotief van Wout. Hebt u hem? Het is een lief dingetje, Lambiekje. Ik weet alleen niet waar die staat. Maar op het klopt moet ik in de boeken nakijken. Bel me morgen nog maar eens op. Oh, bedankt, professor. Dat wordt wachten. Daar zit niets anders op. Iedereen maakt aanstalt om naar bed te gaan. Behalve Crimson. Die alles aan het raam heeft afgeluisterd. Maar ik zal vannacht mijn slag slaan. Ik ga de landkaart stelen. Wel, trust tante Sidonia. Wel, trust de tante Sidonia. Tante Sidon. ja. tante rusten, ja, rusten, tante. Slaap lekker, jongens. Ga jij niet naar huis? Hé, hey, ik hou vannacht te wacht bij de telefoon. Hij hoeft pas morgenochtend terug te bellen. Want nou, je weet hoe professor Barbas is. Hij werkt door en als hij iets vindt, belt hij direct op. Als je het midden in de nacht oh. Ik zou niet kunnen slapen, al zou ik het willen. Zoals je wilt. Waar zou we het kaartje hebben? Mm -hmm. Bij de telefoon natuurlijk. Nee, dan in zijn zak. Tante Sidonia heeft een lichte slaap, dat weet je. Ze komt in haar nachtpomp beneden, een braadpan in de hand, klaar om te slaan. Wat hoor ik toch steeds? Ha, ha, ha, een inbreker. Ze haalt uit met de pan voor een forse slag. Crimson schrikt, maar hij duikt snel weg achter de slapende lambiek die de pan op zijn hoofd krijgt. Binnen. En Crimson schiet het huis uit. Ben jij aan het flensjes bakken? Het was Crimson. Patat met mayonaise. Lambiek, luister nou. Wat gebeurt hier? nu zo lambiek? Heeft Tante Sidonia je geslagen? N nee, ja, ja, ja, dat ook. Kinderen. Er is ingebroken. Ja, maar... Crimson. Crimson? Oh. Oh, hij wilde natuurlijk het kaartje stelen. Jullie moeten wel oppassen met Crimson. Oh, dat los ik wel even soepel op. Kijk, dat briefje, dat ken ik uit mijn hoofd. Dat ga ik verbranden, dan kan Crimson dat alvast niet meer te pakken krijgen. En dan stop ik het kaartje maar in mijn hoed. Oh, dat zal ik wel even doen. Lampiek, wat hier ligt is de brief. Je hebt het kaartje verbrand. Uh, uh, tja, ja. Ja, dat is, dat, is, dat is een tegenvaller die niet meevalt. De handige Crimson heeft dat landkaartje niet eens nodig. Hij zorgt gewoon dat die voor bij professor Barabas is. Met zijn teletijdmachine kan de professor niet alleen in het verleden kijken. Hij kan er ook mensen heen sturen. En met zijn machine heeft hij de locomotief al bijna gevonden. U moest me daar maar eens insturen met de teletijdmachine. Ik weet niet waar de locomotief is. Nou, de Red Canyon. Dat kan toch nooit vermis zijn. Nee, doe ik niet. Oh nou, heb ik lambiek beloofd? Lambiek met zijn harte kop. Die vindt de locomotief nooit. Ik doe het niet. Oh nee. Kijk, voor zulke gevallen heeft Crimson altijd een revolver bij zich. En dus moet de professor hem wel naar het verleden sturen. En als even later Lambiek, Suske en Wiske vrolijk komen aanzetten met... Daar zijn we, professor. Stipt als altijd. Ze kunnen we naar het Wilde Westen vertrekken. Moet hij bekennen dat hij Crimson al vooruit heeft moeten sturen. En als ze toch naar de gouden locomotief willen gaan zoeken, zegt hij... dat ze het beste kunnen uitkijken naar het kamp van de papage indianen Verder geeft hij hun kleine radio mee... waarmee ze altijd met hem kunnen praten en alle hulpvragen die ze nodig hebben. En hup! Daar gaan ze. Professor Barabas, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik vind het niet goed. Uh, wat niet, uh, Sidonia? Dat lambiek de kinderen meeneemt naar het Wilde Westen. Daar, daar is niets meer aan te doen, vrees ik. Wat? Ze zijn het weg. Naar het Wilde Westen. Met Crimson in de buurt. Ik vind het doodgriezelig. Zonder ongelukken komen ze aan in het Wilde Westen van 1875. Wiske? Dag! Wilde Westen? Suske. Hoi, Wiske. En Lambiek. Mietat met Pajonoza. En waar is nou de gouden locomotief? Nou, dan moeten we eerst naar het kamp van de papa-indianen. Dat heeft professor Marabas toch gezegd. Ja, maar waar is dat dan? Mijn ervaring als jager zegt me daar. Hoe kom jij aan ervaring als jager? Nou, dat zit in mijn hoed in de hoed van Buffalo Bill. Denk jij dat... Uh... Ja, natuurlijk denk ik dat Buffalo Bill was de grootste jager. Die had dat allemaal in zijn kop. En op die kop zat deze hoed en deze hoed zat nou op mijn kop. En die zette die nooit af, kan je nagaan. Kijk, Lambiek. En waar ligt dat indianenkamp volgens jou? Eh, uh, daar. Oh, nou, laten we dan maar daar naartoe gaan. Oh, moet jij weer eens een keertje dwars zijn? Oh, je hebt gelijk. Oh, daar zie ik ook. Kom mee. Ja. Nou, dat is dan de eerste maal dat die hoed mij in de steek laat. Suske en Wiske gaan vooruit. Lambiek volgt op korte afstand. Hij is niet helemaal tevreden met zichzelf. Van achter een groot rotsblok steekt onbeweeglijk een veer omhoog. Een indianenveer. Hij denkt nog even: wat zie ik daar? Maar hij loopt door. Die veer komt steeds verder omhoog. En daaronder zit het hoofd van een Indiaans meisje. Lichte veder. Zij vindt Lambiek meteen een heerlijke man. En het eerste wat ze doet achter zijn rug is de hemel danken voor hem. Grote geest, maar niet toe. Dank. Duizendmaal dank voor zenden van knapmans persoon. En zij volgt hem. Lambiek heeft intussen iets ontdekt. Ha! Een spoor! Een spoor van een konijn! Of schoon de sporen zijn wat groot voor een konijn. Is het een hond? Een wolf? Een beer? Een grissel, een grisselie beer. Ah! Een ruusachtige beer komt uit zijn hol. Lambiek duikt weg achter een boom. De beer keert zich om naar Lichteveder die hem nog niet had opgemerkt. Ah! Ah! Een kreet, een vrouw in gevaar. Lichteveder wil vluchten, maar ze struikelt en ze valt. Lambiek schiet haar de hulp. Hij werpt zich op de beer en worstelt met hem zodat Lichteveder de kans krijgt snel weg te kruipen. Op een kwaad moment tilt de beer hem op en kwakt hem tegen een boomstam. De beer stormt op hem af. Lambiek zakt van schrik onderuit. De beer kan niet meer stoppen, rent met zijn dikke kop tegen de stam op en zakt bewusteloos in elkaar. Oh, jij held zijn grote krijger, dood Christiebeer met blote hand. Wat doen jullie hier? Wie is die juffrouw? Nee, ik heb geen idee. Ligt de veder, dochter van opperhoofd? Ja, zie je, ja, ik heb er even het reden gelefd, uh, leven gered. Ik jullie brengen bij mijn vader, soep soepoog. Groot op haar hoofd. O, oh, is dat een kwaai? Hij groot, dapper, weinig woorden. Ja, ja, nou ga dan maar eerst eens kijken of u ons wel wil zien. Begrijp me, ik mee. Ik ook. Dat is een goed idee, dan hoor ik het recht wel. Het Indianenkamp is inderdaad niet ver meer. Tan, tam, tam, tam. Tam, dam, tam, tam, dam, gezicht blonde dam, jij krijgt dam, ramp dam, dam, Tam, tam, tam, dam, tam, tam, dam, dam, dam, dam, dam, Tam, tam, tam, tam, tam, tam, dam, dam, tam, tam, tam, tam, dam, dam, heeft beloofd vrede in weg. Want dam, dam, dam, dam, dam, dam, Tam, tam, Lichte veder brengen Lambiek, grote krijger van bleekgezichten, mij leven gered hebben. Och, ik heb even een schakeltje uitgebeerd. Hé? Beertje je uitgeschakeld. Bleekgezicht om raad vragen, hij zoekt een gouden locomotief. Gouden locomotief, groot geheim. Ugh, mij niet opdringerig zijn willen, mij wel graag weten. Oh. Wat spreek je gek? stil? spreek helemaal niet gek. Ik moet een taal toch spreken, anders verstaat je me niet. Bleek gezicht een locomotief hebben. Tutuut. Hij verjagen bisons. Tutuut. Weg bizons, rode broeders geen vlees meer. Mij weten waar gouden locomotief zijn. Mag zeggen als bleke broeder Bizons terugbrengen... En trouwen lichte veder. Dat is heel fijn zeg. Oh, mijn man, mijn man! Lichte veder nu feestmaal koken. Vlug, weg deze jongens, ze kan niet! Je beloof met dat te trouwen. Ja, maar, maar dat, dat, dat, dat, dat zou tante Sidonia nooit goed vinden. Ik ben een aardig meisje en wil een leuke man. Dan vormen we te samen een echt gezellig span. Ik kan al heel goed koken en als hij daarvan houdt, dan kook ik iets heel lekkers wanneer hij met me trouwt. We doen steeds alles samen en maken veel plezier. Als jij een leuke man, ik breng hem dan gauw hier. Lambiek, Suske en Wiske moeten de rivier afvaren om de gouden locomotief te vinden. Lichte Veder geeft hun twee kano's mee. Dankjewel, lichte veder. Dag! Ik ben een aardig meisje en wil een leuke man. Wat zou da je aan mij zeggen? Ja, dat is Crimson. Die heeft alles afgeluisterd. Vriend van Lambiek, waar is hij? Niet zeggen. Ik weet het wel, naar de Red Canyon. Lichte veder niet zeggen. Maar hoe kom ik daar? Lichte veder koken moeten. Jij bent een ander meisje en ik een leuke man. Jij bent zelfs een mooi meisje. Echt mooi. En mooie meisjes moeten mooie spullen dragen. Hij houdt twee glinsterende kettingen omhoog. Jij goed vriend zijn. Volg rivier. Zon op, zon onder. Red Canyon. Heb jij nog een kano voor mij? Die heeft ze niet. Lopen dan maar. En hij loopt de hele nacht door en haalt zusk en wisk en lambiek in. Terwijl zij slapen, steelt hij een van de kano's en gaat ermee de rivier op. Dat is een schrik voor de anderen als die s morgens wakker worden. Oh, iemand heeft een van de kano's gestolen. Nou, dat kan toch voorkomen? Iedere dag wordt er wel eens iets gestolen. Wat? Krimson! Gelukkig ligt de andere kano aan de oever. Lambiek springt er onvervaard in. Help, help, ik word nat. Oh, er zitten zeven ronde gaten in de boven. Die heeft iedereen geboord. Wie nou weer? Crimson. dan konden we hem niet achtervolgen. Wat nou? Een uh, idee. Ja? Ja, natuurlijk, we gaan lopen, jongens. Naaldgedriet, niet gedraald. En daar gaan ze, bergje op. Bergje af. En als Wiske weer eens een top heeft beklommen om eens goed uit te kijken, roept ze: Ik zie de gouden locomotief! Wat? Nog even een spurtje en ze kunnen zeggen: Daar zijn we dan eindelijk, locomotief, om je hier vandaan te halen. Ben je nou blij? Hé? Nee? Hij zegt niks. En hij kon praten. Nogal weet dat hij niet praat. Zijn vuur is immers uitgebrand. We moeten hem eerst weer opstoken. Ja. Steenkolen zijn hier niet. Zou hij ook op hout lopen? Oh, vast wel. Kom, laten we gaan sprokkelen. Dat is heel goed. Laat zij je domme werk maar gaan doen, sprokkelen. Dan kan ik diep nadenken. Ik geloof dat ik beter nadenken kan als ik erbij ga liggen. Zo. Ik moet altijd de slamme plannetjes maken. De slimme plannetjes maken. Crimson sluipt langs Lambiek heen om de gouden locomotieven goed te bekijken. Een uh, oh, mm, oh. helemaal van goud. Wat moet dat een goud waard zijn? Ik moet ook een slim plannetje bedenken. Als ik goud krijg word ik rijk. en als ik rijk ben heb ik poen. Als ik poen heb kan ik alles wat ik zin in heb gaan doen. Geld is ook niet alles, je krijgt zorgen aan je kop. En je wordt maar steeds royaler, hoe je alles op. Ik kan kopen wat ik wil, en te werken hoef ik niet. Want als ik goud heb ben ik vrij, en hoger dan de hoogste tiek. Als je alles krijgen kunt, vind je nergens meer wat aan. De leukste dingen laat je dan ook uit verveling staan. En daarom wil ik heel veel geld. Of het geld doet mij geen Ik heb het ouderliefste gehouden hoor. En ik heb het lief plezier. De volgende morgen heeft Crimson inderdaad een plannetje. Hij moet natuurlijk voorkomen dat de anderen met de locomotief wegrijden. Dus gaat hij een stukje hoger de berg op, recht boven de locomotief... ...en wrikt een paar grote stenen los. Die komen met geweld naar beneden. Hé, hey, wat? Oh, een lawine! Lamik! Lamik! Waarom maak je me wakker? Ik bedoel, haal je mij uit mijn concentratie? Een lawine! Daar! Nou, daar zitten we nou. Die blokken krijgt geen mens weg. Jeroen? Komt de professor met je toestelletje. J Jeroen, ja! Uiteraard, daar zat ik zelf ook net aan te denken. Hallo? Hallo, hallo, hallo, hallo, professor. Professor, ontvangt u mij? Over. Hallo, Lambiek. Hoe is het met jullie? Over. Oh, best, best. Maar we hebben Jeroen nodig. Kunt u hem even sturen? Over. Tja, wat Jeroen betreft, ik zal hem zeggen Waar dat is we hij net. Jeroen, kom gewoon hier. Ze hebben je nodig in het Wilde Westen. Hij komt, jongens. Oh, ja. Lambiek, Suske en Wiske wachten bij de locomotief die helemaal bedolven ligt onder de rotsblokken die de oersterke Jerom moet komen opruimen. En jawel hoor, een lichtflits. En daar staat Jerom. Heb weinig tijd hoor. Waar gaat het om? Of jij dit maar even wilt verplaatsen. Ja, wij helpen je wel. Moet voormaken, liever alleen doen. Jongen, zo is hij met tien minuten klaar. Heb ik toch gezegd. Crimson zit zich intussen te verbijten. Maar tegen die geweldige Jeroen kan hij niets uitrichten. Keurig, Jeroen. Oh, fantastisch. Oh. Moet nu snel terug. Professor, hoort u mij? Wel zeker, Lambiek. Wat is er? Over. Kunt u Jeroen terughalen? Hij is over. Klaar. Ik bedoel klaar over. Subie. En weet je waarom Jeroen zo'n haast heeft om terug te gaan? Hij speelt tegenwoordig in reclamefilmpjes voor de televisie. Suske en Wiske beginnen gauw de kleinere rommel op te ruimen. Opgeruimd staat netjes. ...maken de kinderen vuur in de ketel van de locomotief. Locomotief? De indiaanse tovenaar heeft gemaakt dat jij kunt praten. Versta je me nou? Flauw zeg. Hij doet net of hij me niet verstaat. Oh, misschien is hij nog niet warm genoeg. Ach, dit is een slapjanus. Ik kan toch ook praten, al heb ik het koud? Oh, hij komt bij. Luister, knaap. Tovenaar Vieska heeft jou verteld... ...waar zich de bizons schuilhouden. Zeg het mij nou maar. Voordat je weer inslaapt, dan kan ik het aan de Indianen gaan vertellen. En hij heeft ook gemaakt dat jij kon spreken. Nou, wel dat nog aan toe, waarom doe je dat dan niet? Ken jullie niet. Wij komen van het opperhoofd. En Lambiek is verloofd met de dochter van het opperhoofd. Dat is al Nou, het is toch zeker zo? Wij hebben beloofd dat wij de bizonskudde voor hen zouden opzoeken. Dat kan iedereen zeggen. Maar ik ben niet iedereen. Waar zijn ze? De bisons in verborgen vallei, waar weet ik niet meer. Daar, die rots, daarheen kan ik ver uitkijken. Onzin! Nou weer helemaal naar boven. Als hij hier niets weet, dan weet hij boven ook niks. Nou, daar zal ik ook mee moeten. Die brug, die herken ik. Rivier over. Daar, hij van de hoi, hoi, hoi, hoi, hoi! Ik moet het nog zien, hoor. Ik moet het nog zien. Wat gaan ze nou doen? Ik kan niks zien. Dan laat ik maar naar beneden gaan. Dat moet er toch van komen. Die brug. Daar willen ze natuurlijk overheen. Nou, nou, het zou me verbazen als ze heel huis beneden kwamen. Het is een hele toer om met de gouden locomotief die steile helling af te dalen. Suske, Wisk en Lambiek hebben er hun handen vol aan. Tussendoor moeten ze even uitblazen. Weet je hoe we verder moeten als we de brug over zijn? Jazeker. Vier de canyon rechts. Tweede links. Daar staan de biethoeks. Ja, als ze al niet weggelopen zijn. Wat was dat? Dat, dat was de brug. Maar hoe kan dat nou? ze natuurlijk weer. En zwemmen kun jij zeker ook niet, hè? Nee. Professor Barabas? Ja? Wij hebben Jeroem weer eens een keertje nodig. Geen manieren Jerom steeds uit zijn werk te halen. Jorommeke, deze locomotief moet naar de andere oever en de brug is opgeblazen. En als jij hem nou even over zou willen brengen. Is dat alles? Waarheen? Overkant. Overkant. De rivier zal toch niet te diep zijn? Ach, wel nee, toch niet zo'n droge zomer? Jerom tilt de locomotief hoog boven zijn hoofd en zo gaat hij nu voetje voor voetje de rivier door. Suske en Wiske zwemmen met hem op. Lambiek volgt. Het water ziet er anders best lekker uit. En hey je je arm, de rivier is breed. Als ik toch die vent te pakken krijg die die brug opgeblazen heeft. Wie was dat dan? Nou, een of andere gek. Crimson natuurlijk. Wat? Ah, well, allicht, Crimson, zei ik toch? Een of andere gek. En er is er maar één gek en dat is Crimson. Uh, uh. Wat gebeurt er? <tie> Pas op, op, De locomotief vliegt de lucht in, maar Jérôme vangt hem weer op en vaart verder door de rivier of er niets gebeurd is. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi! Ze komen heel hard op de andere oever aan. Luister bedankt hoor, Jérôme. Jérôme mag weer naar huis toe. En Lambiek wil met de locomotief en de kinderen weer op weg. Zo, en nou wil ik die kutte ons wel eens even een keertje zien rijden, maar... Ligt de vallei daar? Een beetje meer naar links. Nou, dan ga ik maar vast. Jij bent ook maar een locomotief van niks. hey, hey, hey, hey, hé, hey, hey. ik ben de leider en ik mag voorop. Zo, zo. Jij wou de eerste zijn, hè? En dan met je gouden hersens boem op een botslot, rotsblok. Leiderschap, mijn waarde, vraagt meer verstand. Lambiek gaat trots vooruit en laat de kinderen maar proberen de locomotief weer op gang te krijgen. Als hij weer een punt bereikt heeft van waar hij goed kan uitkijken, ziet hij ineens wel duizend bisons, van die grote zware beesten die wat op onze koeien lijken, duizend bisons vlak bij elkaar in een heel nauw dal. <lacht> De vallei der schuilende bisons. Ik heb ze gevonden, Ik, Lambiek. Pipaga Andione, jullie redder is op weg. De leider, de leider loopt altijd voorop. Het volk dat hij benen, maar hij heeft de kop. Daarmee kan hij denken voor je rap en ze Dus is hij de leider, die weet waar het om gaat. Hij is intussen in een bosje terechtgekomen en daar loopt hij op een verschrikkelijke manier te dwalen. Crimson is hier al eerder aangekomen en staat zich te verkneukelen. De leider schijnt zich in de richting te hebben vergist. Daar komen ze aan. Zijn ze me toch te slim afgeweest. Goed, als ik het goud niet kan krijgen, dan zal niemand het hebben. Daarmee legt hij een stapeltje dynamietstaven op het bospad, genoeg om een hele trein de lucht in te laten vliegen. <lacht> en hij rent weg. Lambiek loopt intussen al maar in kringetjes tussen de bomen door. De leider, de leider loopt altijd voorop. Het volk dat heeft benen, maar hij heeft een kop. Ow. Hey. Ben, ben ik hier al eens eerder geweest? Dat kan niet. De leider vergist zich niet. Even kijken. Ik moet uh, daarheen. Daarmee kan hij denken, daarmee kan hij... Hé, hey. rook. Wat de mensen tegenwoordig niet laten slingeren. Hahaha, <lacht> dynamiet staan we in een brandende lont. Dus is hij de leider, die weet waar het om gaat. <lacht> dynamiet! Niet hier komen, dynamiet. Die lambiek, altijd hè? Hij wil pas niet dat wij het eerste bij de biezels nee, komen. Hoor jullie mij? Stoppen! Stoppen! Die nou wel, hij zegt stoppen. Nou, hij kan me nog meer vertellen. Die wollen lambiek met zijn grapjes beginnen nu ook te kennen. Ze verstaan me niet. Ze geloven me niet. Stoppen! We komen eraan, Lambiek. Ontzij je niet voor de gek, hoor. Oh, mijn, mijn vrienden rijden de dood tegemoet. Dood, dood tegemoet. Dan liever zelf de lucht in. Alles voor mijn vrienden. En weet je wat hij doet? Hij gooit zich bovenop de dynamietstaven. Wisker gaat eens kijken wat er aan de hand is. Voorzichtig tikt ze hem op de schouder. Kind! Hoe kun je nou toch zoiets doen? Ik, ik, ik dacht dat het de lading ontplofte. Wat voor lading? Dynamiek? Hou, ga zij! Niks aan de hand. De lont brandt niet eens. Wat? Wat? Wat? Wat, wat oh, zit... Oh, het is natuurlijk uitgewaaid toen hij er bovenop sprong. Oh, lampiek, Wat lief dat je je leven voor ons hebt gewaagd. Ach, is, is de moeite niet. Nou, ik ga nou naar de vallei der Bisons. Als leider wil ik daar het eerste aankomen. Natuurlijk Lambiek Ga nou maar gauw, anders zijn de biezels nog weg Dat is waar De leider, de leider loopt altijd voorop Het volk dat heeft benen, maar hij heeft een kop O jee, wat een strop Dat levert niets op Lambiek is een flop <lacht> Ik denk dat ik stop Ja hoor, want we zijn wel erg flauw bezig Ten slotte is Lambiek een beste vent. Oh zo En we hebben geen enkele reden om lelijk over hem te praten als jullie eens helemaal niets zeiden. Krimson. Is dit nou de boef? Waar jullie het steeds zo verharden? Hé, hey, maatje. Beetje beleefder. slotte heb ik een pistool. Doet me niks. Oh, nee. Nu is het afgelopen, zusje en wisken. Jullie gaan achteruit. Verder. Nog verder. Blijf staan. Ik steek nu de lont weer aan. Zelf ga ik ook een eindje achteruit. De enige die mag blijven staan is de gouden locomotief, want die moet de lucht in. Nee, dat Hij heeft meen. niks gedaan. Heel rustig, hè? En jij die niet bang bent, zult wat beleven. <lacht> <lacht> Lambiek heeft uit de verte al opgemerkt dat Crimson de kinderen bedreigt. Hij sluipt naderbij, verschuilt zich in het bosje en spreekt door zijn toestelletje met professor Barabbas. Professor Barabbas? Professor Barawas, u moet mij helpen, professor. Wat uh, ben je ver weg? Je zit toch wel in het jaar 1875? Zit ik midden in, ja, maar Crimson is hier. Wie zeg je? Crimson. Ik ga naar Crimson toe en grijp hem beet. En dan flitst u ons samen terug. Begrepen? Flink hoor! Twee kinderen bedreigen met een pistool. Kinderen? Zou je dat bij mij ook durven, doek die je daar bent? Kom tevoorschijn, dan zal ah, ik je... Als jij zusken en wisken vrijlaat. Oké, okay. als ze maar van de gouden locomotief afblijven, want die moet de lucht in. Hier ben ik. De lont is uit. Crimson kijkt verschrikt naar de lont. Op dat moment springt Lambiek bovenop hem en roept... Haha, professor, ik heb hem de boef. Professor, professor, fietsen, flitsen bedoel ik. Maar de professor antwoordt niet. Hoe komt dat nou? Dat komt doordat tante Sidonia in zijn laboratorium is binnengekomen om eens over Jerom te praten. Ik maak me ongerust over Jeroen. Zo? Ja, die reclamefilmpjes zijn hem naar het hoofd gestegen. Ik wil niet eens maar met de afwas helpen. Oh, maar dat is ernstig. Uh, Sidonia, uh, luister, we moeten Jérôme natuurlijk voorzichtig aanpakken. Ja, tuurlijk. Jerom kan elk ogenblik komen oh, en dan... vergeet dan vooral niet over de afwas te praten. Het is net of je zich daar te goed voor voelt. Ah, Jerom. Goed dat je weer eens langskomt. Ik wilde iets met jou over praten. Ja, jullie maken het me wel moeilijk om mijn wetenschap te oefenen. Uh, straks nog, ik zat rustig de wetenschappen toen Lambiek opbelde. Oh, wat had hij? Uh, hij zei, geloof ik. Nee, hij... Uh... ...was in een hand gemeengewikkeld met Crimson. Vecht hij? Met Crimson? Ja, en hij wou... Oh hemeltje, dat is waar ook. Professor, professor, wat dat nog aan toe? Flitsen! Professor Barabas schakelt de tijdmachine in... ...en vloep, Ron rollen Lambiek en Crimson eruit. Zomaar overgeflitst uit het wilde westen van de vorige eeuw. Een geluk dat Jeroen juist is, want Crimson wil maar niet ophouden met vechten. Crimson moet uitgeleverd worden aan de politie. Kom ik langs op weg naar de studio. Hij pakt Crimson beet en stopt hem doodrustig in een handkoffer en sluit die af. Tot ziens. Professor, hebt u het beeld nog aanstaan? Jazeker. Zullen we dan even gaan kijken? Ik, ik zou willen weten of Suske en Wiske al van het schrik bekomen zijn. Een ontploffing. Wat? Ze, ze hebben vergeten de lom te doven. Niets anders meer te zien dan rook. Op weg naar het politiebureau denken Jerom en Crimson erover na. Hoe vreemd het eigenlijk is dat je fatsoenlijke mensen en boeven hebt. De een is een fatsoenlijk man, de andere is een boef. Dat gaat al vele eeuwen zo, vind jij dat nou niet droef? Dan moet zo'n boef zijn best maar doen. Alsof dat zomaar ging. Natuurlijk, dat doen wij toch ook. Aha, jij bent een lekker ding. Als ik maar geld en spullen had, dan bleef ik ook wel braaf. Maar als jij ze niet eerlijk krijgt, dan steel je als een raap. De een is een fatsoenlijk man, de andere is een boef. Laat hij gerust zijn gang maar gaan, als ik het maar niet hoef. Als de rook van de ontploffing opgetrokken is, gaan Suske en Wiske onmiddellijk kijken wat er met de locomotief gebeurd is. Hij is helemaal scheef gezakt. Een verschrikkelijk gezicht. Wat moeten we nou doen? Ik weet het niet. Ik vind het zo zien. De ketel loopt langzaam leeg. Dan moeten we iets aan doen. Dit wordt een echte operatie. Tang, zuster. Tang. Hamer. Hamer. Soldeerbout. Soldeerbout. Operatie geslaagd. Oh, nou, kijk of de patiënt het overleefd heeft. Hoi, hoi, hoi. Het is wel gelukt. Oh. Dank jullie heel hartelijk. De locomotief is alweer in staat om heel langzaam te rijden. Wat is dat? Ik? Hoe kom jij daar? De hooggeleerde heeft mij teruggeflitst. Ik kwam vlak voor de wielen terecht. Ik dank jullie wel voor het stoppen. Zo. Vertrekken dan maar. Waarheen? Naar de verpaggen indianen natuurlijk. Oh! Nou... Ben je bang? D dat is te zeggen. Oh, wow, lichte veden. Ja, die denkt dat ik met haar ga trouwen. Nou, dat heb je zelf beloofd. Ach, dat is het toch al lang vergeten. Kom nou maar. Uh, Dat ze het beseffen heeft de locomotief hen teruggebracht naar het Indianenkamp. Dag, lichter Vede. Dag, Dag soephoog. Ligt, soephoog. Daar Dag, zijn we weer. Ah, te, te, te, te, te, een beetje meer stijl, hè? Let op. Bleek gezicht groeten het diis en wapperopperhoofd. Dijs en Wapperhoofd. Wapper IJs en wapperdopperhoofd. Wapper Wijs en dapper-opperhoofd, hè? hè? Uh. Nou, laat la la la hij het maar zeggen. Ik kan jullie naar de bizons brengen. Jippie, hoi, hoi, hoi. Zachem hem soepoog, bleke broeder danken. zich teruggekomen, het trouwen met mij. Uh, uh. Lichte veder, dochter van hopperhoofd. Grote eer voor man. Zeker als man niet eens rode krijger. Niet, niet eens, niet eens. Ik, lambiek, grote eer voor rood meisje zijn. Ugh. Blikgezicht, brutaal zijn. Het is niet de bedoeling geweest, waren worden zijn, hè, uh, wat? Nou, oh, wat is er die in ingewikkeld? Opperhoofd, de gouden locomotief voelt zich niet goed, hij kreunt. Hij hey, niet sterven, hij hey, wegwijzen naar bizon's. Het opperhoofd stuurt zijn dochter weg om naar de locomotief te kijken. Lambiek glipt ook gauw weg en vraagt professor Barabas met zijn toestelletje... hem en de kinderen snel weer terug te flitsen naar huis. Maar professor Barabas is zo in zijn werk verdiept dat hij voorlopig niets hoort. Suske en Wiske en Lichte Veder onderzoeken de locomotief. Moet water bij. Keten leeggekookt gekookt zijn. Oh, gelukkig. Is het geen schatje? Zeg, zou jij niet voor hem willen blijven zorgen? Ja, hij heeft je nodig. Ja? Als ik moest kiezen tussen hem en een man, nou, dan wist ik het wel. Ik kiezen moeten. Wist je dat dan niet? Wel, dan kies ik. Dat is nou jammer. Precies op dat moment worden Lambiek en Suske en Wiske teruggeflitst. Welkom thuis, Lambiek. Dag, dames en Dag, Sidonia. Sidonia. Dag, Dag professor. professor. Dag, kinderen. Zeg, heeft lichte veder nog iets gezegd? Oh, ik heb al laten kiezen tussen jou en de gouden locomotief. Oh, en, en, en wat heeft ze gekozen? Net toen ze het zeggen wou, werden we weggeflitst. Kun, kunnen wij niet eens kijken hoe het met haar is? Professor Barabas schakelt het beeldscherm van zijn 3D-tijdmachine in. Kijk, daar heb je het op het hoofd. Hij heeft een hakmes in zijn hand. Een tomahawk, tante. Ja, wat, wat, wat zou hij daar zoeken? <laughs> ah, nou, nou, mij natuurlijk. Uh, het is een je hoor. Professor. Ah, jullie zijn al terug. Ja. <tie stelpen> ah, die Lambiek. Ja. Voorzichtig, de schakelaar. Jérôme heeft Lambiek vriendschappelijk maar zo stevig op de schouder geslagen... dat Lambiek tegen de werktafel is opgevlogen. De schakelaar gaat over en het opperhoofd verschijnt. Oh, oh, oh, jee, daar is die. Wie is dat? Zachem Soepoog, opperhoofd van de papache indianen Uch. Is aardig. Wees welkom, dappere krijger. Ik mag professor Barbas niet aan die woesteling prijsgeven. Professor, achteruit. Soepoog is een beminnelijk man. Kalm blijven, rode broeder. Jij mij op kop slaan, ik jouw benen breken. Ik geef een tomahawk. Aandenken. Lambiek ons geven, gouden locomotief en ons... Lambik, mijn dochter gelukkig maken. Zij niet trouwen. Zij zorgen voor gouden locomotief. Zeer gelukkig. Hoera! Ja! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! En, laten we eens kijken hoe zij het maakt. En op het scherm zien ze lichte veder... die dat gouden locomotief in haar armen heeft als een troetelkindje. Word wakker, kleiroze gezichtje. Hoe heb je geslapen? Is niet aandoenlijk. Zegt u dat wel mevrouw? Hoe ik thuiskomen? Die deur? Komt u maar mee. Dit is een tele-tijdmachine. Ik weet te willen wat gebeuren. Ga jij nou maar rustig naar binnen broer en laat oom professor begaan. Toch een opluchting. Wat gaan we nu doen? Moet jij niet naar de studio? Ja, ik maak film over baby luiers. Komen jullie allemaal met mij mee? Ik heb nog een heerlijk soepje staan. Oh, dat is smakelijk. Maar er staat ook nog iets anders. Wat dan, tante Sidonia? De afwas. Oh, nee. Nou, dan help ik je vandaag. Ik ook, ik ook. Nou, vooruit dan jou ook maar... Er is toch niets zo gezellig